Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duizenden Egyptenaren zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de veroordeling tot levenslang van oud-president Mubarak. De demonstranten vinden het vonnis te licht en hadden liever de doodstraf gezien. Volgens de rechter is bewezen dat Mubarak betrokken was bij de dood van ruim 800 demonstranten. Partijvoorzitter Marijnissen van de SP heeft in het ziekenhuis een dotterbehandeling ondergaan waarbij twee stands zijn geplaatst.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 In de Libanese havenstad Tripoli zijn bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van de Syrische president Assad negen mensen om het leven gekomen. De afgelopen dagen zijn er in de stad geregeld confrontaties geweest tussen de twee groepen. De Soenitische gemeenschap in Libanon steunt de Syrische oppositie. de tegenover staan de Alawiten die de Syrische president Assad steunen. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het EK tegen Noord-Ierland gewonnen. In de Amsterdam Arena werd het 6-0. Robin van Persie en Ibrahim Afellay scoorden twee keer. Wesley Snijder en Ron Vlaar maakten de andere twee doelpunten. Oranje reist maandag naar Krakau. De EK-wedstrijd is 9 juni tegen Denemarken. Ranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won met 7-6, 2-6 en 6-2 van de Duitse Julia Gurgis. De afgelopen twee jaar stranden Rus in Parijs steeds in de derde ronde. In de achtste finale stuit Rus op Kaja Kanepi uit Estland, die de Deense Caroline Wasniacki uitschakelde. Het weer, vanuit het zuidwesten bewolking en ook regen. Ook morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. De meeste regen in het midden en zuiden van het land. Maximum temperatuur 15 graden.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 I'm sorry. mm